Jobboots met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft een hooggeplaatste poot. De 43-jarige Christoph Garamza mag niet meer werken voor de congregatie voor de geloofsleer. Ook mag hij niet meer doseren aan de universiteit van het Vaticaan. Garamza deed zijn onthulling in een Italiaanse krant. Daarin noemt hij de opvattingen van het Vaticaan over homoseksualiteit achterhaald. In de Rooms-Katholieke kerk geldt het verplichte celibat. Dat betekent dat priesters geen seksuele relaties mogen hebben.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 Het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er terroristen zaten in de kliniek van artsen zonder grenzen, die vannacht is aangevallen. Bij de aanval kwamen negen medewerkers om en raakten 37 mensen zwaar gewond. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken ging het om 10 tot 15 terroristen die zich in de kliniek hadden verschanst. Het ministerie betreurt dat er ook patiënten en medewerkers in het ziekenhuis waren, maar benadrukt dat er terroristen zijn gedood.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 Het weer zonnig met af en toe wat bewolking. Het blijft droog. Temperatuur tussen 18 en 20 graden. Ook morgen nog fraai nazomerweer met veel zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger. Dit, ZK Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Lekker begin van de derde helaas uur van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Met deze ziel van de Vornam Lansor. What's up? Nou, gaan we meteen even vragen aan Dolly. Whatsapp. En dan hebben we het natuurlijk up, over de, de dames volleyballen. Ja, ja, ja, ja. We wel ja, ja. nou, tegen Turkije, het, het, het, het ziet er allemaal goed uit. Het gaat er steeds beter uitzien. Ze zijn aan elkaar gewaagd, maar toch, we hebben de eerste set al binnen. Kijk, dat is al 1-0 voor de Nederlandse dames. Wat een prachtig team. Ook prachtige meiden trouwens. En uh, inmiddels uh, staat het alweer 1-0 in een nieuwe set geloof ik. Of 3-2. Even nee, kijken hoor. 3-2 ja, in een nieuwe set. Ik zat even bij het verkeerde vakje. Sorry. In de eerste set hebben we dus, gewonnen uh, met uh, 25-22. Dus een mooie overwinning. Absoluut. Absoluut. Maar heel spannend. Want het gaat echt mooi om en om steeds. En het, uh, ja, naarmate natuurlijk dat je bij die 25 punten komt ga je steeds meer peentjes weten, want uh, ze houden de spanning erin... door die punten dus steeds om en om te maken. En, uh... Maar goed, 3-2, voorlopig zijn de dames nog in het voordeel. Dus uh, nee, 3-3 is het nu inmiddels terwijl ik het zeg. Ik hou mijn mond erover, want het brengt ongeluk. Ik vertel niks meer. <laughs> nou, we houden de wedstrijd uh, in de gaten. Dankjewel, Dolly. En uh, verder in de, de, de laatste natuurlijk uh, aandacht voor uh, Korendag. We gaan naar Lenne van der Haaks. is uh, aanwezig daar in de Protestantse kerk. En verder gaan we nog even naar saint -Tropez. Dat gaat weer een feestje worden. Woehoe. Daar zit uh, collega Albert-Jan uh, Vos. Die geniet van uh, onder meer bootjes en niet al te best weer trouwens. Dat kan ik alvast verklappen. Ik heb een een paar foto's van hem gezien. Nou, dan kan je beter in Salford zitten hoor. Qua weer, in ieder geval wel. Hier is Centerfond. De volleybaldames nauwkeurig in de gaten. De finale die op dit moment gespeeld wordt tegen Turkije. Nou, de eerste set die hebben we al in de pockets, om het zo maar te zeggen. En set 2 uh, is uh, aan de gang en daar staan we 8-6 voor. Dat is mooi, dat gaat lekker. Het uh, gaat hartstikke ja. goed. Ja, het is echt zo ontzettend spannend maken die dames het daar. Ja, ja. en uh, weet je waar het ook spannend is en gezellig? In ja. de Protestantse kerk. Goedemiddag, ja. Lena. Ja, hallo. goedemiddag. Hallo. Hey, jij, jij bent hallo, bij de kerk in, in Zandvoort. Korredag ja, 2015. Wat een geweldig spektakel weer. Ja, normaal zit het voortvingen de kerk uit, maar uh, ik zou zeggen... Vandaag nu, niet. Hoor. Blijven. Nee, ja. blijven. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Gewoon lekker binnen blijven. Ja, toch? Zeker. Nou, het is hartstikke mooi weer. Dat merk je wel. Er zijn veel mensen in het dorp. Veel mensen ja. komen langs. Leuk. We zitten even op het terras, dus ja, dat is, uh, het is goed voor het dorp, goed voor, uh, voor uh, de beatful goed voor de horeca. En hoe is de stemming binnen? Hoe is de sfeer? Ja, dat is goed. Het is eigenlijk vanaf het begin af aan wel, uh, wel uh, vol geweest. Zeker, wat, we hebben wel eens in het begin gehad dat het uh, wat rustiger was. Hè, om 10 uh, ja. uur, half elf. Ja. Uh, daar hebben we nu ook van geleerd door een, een actie eraan toe te voegen. Dat ja, iedereen, heel slim. Uh, om half elf, tussen half elf en elf binnenkomt. Ja. Krijgt een, uh, wat, wat je al eerder zei in de uitzending. Een, uh, kopje, een, uh, een bon voor een gratis kopje uh, koffie met wat lekkers. Ja. Ja, dat is aangeslagen, want uh, ja, het was bijna. Uh, de kerk stond toen ook al bijna vol. Het is Fantastisch. Dus dat uh, ja dat is goed voor, uh, ja, voor de business. Maar het is ook goed dat het we dus blijkbaar werkt. Ja, en natuurlijk heel leuk voor de koren die moeten starten, hè? Want als ja. als ja, kijk, dat dat heeft niemand voor het kiezen natuurlijk. Dus als je daar wat vroeger staat, is het natuurlijk ook leuk dat, er, dat het dan ook vol is, hè? Dat je aardig Zeker. wat animo hebt. Ja. ja. dat klopt. Er zijn altijd twee uh, wat uh, wat uh, ja, zeg maar dat, het, dat, dat er wat minder mensen zijn. Ja. En dat is zeg maar uh, zo, ja. dat is de dus ochtend bij het begin. Ja. En uh, tussen vijf en de zes met de uh, etenstijd. Ja. ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed. Geeft niet. We proberen dat dus te onder... echt, uh, wel uh, daar rekening mee te houden. Ja. Door acties te bedenken. Nou, dat doen jullie hartstikke goed. Dat blijkt hè. Dat heeft zijn vruchten al afgeworpen vanochtend. Inderdaad. En de Haiti is gewonnen door een uh, mevrouw. Een ze komt niet uit Sanford. Maar dat maakt niet uit. Dus, uh, nee, dus dat is ook extra leuk. Ja. Die uh, komt dan nog een keer op bezoek, toch? Ja, dus die, uh, die was helemaal blij. Ja, die was helemaal blij, had het niet verwacht. En ja, dat ja. Was echt wel leuk. Leuk, leuk, leuk. Fijn ook dat Rabbe daar mee wilde werken, hè? Zeker. Ja. En wat, wat gaan jullie in de komende twee uur doen? Uh, even kijken, want ik heb hier het programma boekje. Ja. Uh, de komende twee uur. Want er zijn namelijk al heel veel koren geweest. En wat, ja. wat heel erg opviel, ik zal het ja. even opzoeken hoor. Ja. Maar wat heel erg opviel was het vrouwenkoor Mixed Voices uit, uit Rotterdam. Ja. dat Dat een verrassend goed optreden. Oh ja? Die koren ligt sowieso vrij hoog. Ja. Uh, we denken dat het vooral ook ligt aan het thema. Ja. Het thema spreekt toch heel veel mensen aan. Mensen die op een koor zitten zijn toch ook wat ouder. Dus die hebben wel vaak ook uh, ja. de Beatles en de Rolling Stones live meegemaakt. Ja. Dus ik denk dat dat echt wel uh, speelt. Dat ze echt uh, met passie uh, gewoon goed zingen. Leuk. We hadden bijvoorbeeld ook een koor uit Amsterdam. Dat heette De Beatles op Maandag. En dat, zing, dat zong dus ook alleen maar um, uh, Beatles nummers Ja. En het, uh, het, dat is echt uh, leuk. Ja, natuurlijk. Dat was, uh, dat was echt leuk. Die hadden wel en de composities ook. Ja. Uh, dus niet gewoon uh, letterlijk hetzelfde, maar gewoon ook zelf uh, bedacht en uh, gecomponeerd. Dus ja. Dat is, uh, ja. Echt een verrassing. Ja, ja Lena, Lena, nu hebben Dolly en ik uh, een beetje het idee dat er meer Beatles uh, nummers gezongen worden dan uh, Stones nummers. Klopt dat ook? Uh, nou, misschien wel. Ja. Er zijn wel heel veel mensen die uh, bijvoorbeeld één nummer van de, van de, um, de Stones doen. Ja. Bijvoorbeeld uh, Satisfaction, uh, ja. zie ik hier staan. Of, uh, maar heel veel mensen hebben toch wel weer een Beatle-medley... of uh, gewoon nummers van de Beatles. Blijkbaar omdat die ook wat makkelijker te zingen zijn. Nou, ook je dat... painted black. Ja, dat, dat wilde ik net zeggen... want het, het is van de Beatles natuurlijk voor een koor... Uh, wat beter te hanteren dan de liedjes van de Stones. Hè? Dat, dat gaat toch meer een beetje een, een andere kant op... dat het misschien zich niet zo heel erg leent voor koorliedjes... Denk nee, maar ik. dat maakt het dat juist extra leuk. Dat want, is kijk, ook wij, weer waar. Uh, wij hebben vanavond uh, wel ook een, een Stones medley. Van de beachpopzingers. Ja, ja, dus dat is ook heel gaaf. Dan moet je gewoon ja. komen kijken, want het is echt met een band. Dus ja, ja, dat, ja. Dat, dat, dat, dat, uh, gewoon, dat geeft het gewoon extra cachet. Ja, en ik, heb, ik heb al uh, uit, uit een bron gehoord dat jullie Beatles medley uh, een arrangement is waar menig arrangementschrijver jaloers op is. Zeker, onze ja. dirigent, die kan ja. ook componeren, dat ja. is echt uh, niet onverdienstelijk, dat klopt zeker. Nee, dat schijnt ja. dat, uh, dat daar muziekmakers zelf heel erg van onder de indruk zijn, die ja, het al uh, ja. hebben mogen proeven. Dat ja. is goed om te horen. Ja, zeker. Uh, dus, uh, nou, er komen nog een aantal ja. koren. Hoe laat is het nu? Het is nu kwart over vier, Lena. Dan komen de All Singers uit Heerde. Ja, die dus gaan nu. Een dameskoor, ja. Zij zingen voornamelijk Nederlands talig voor gospel, maar ja, nu dus vooral ook de Beatles. Vooral zie ik staan, ja. Ze beginnen ook met Yesterday. Ja. En ik zie daar Bohemian Rhapsody van Queen. Komt ja, oeh, dat is. Oe. Dat kan ook heel mooi uitgevoerd worden. Ja. En dan rond kwart voor vijf komt een koor uit Zeist. Ja. Dat is Singe Rot. je ja. Rot, ja, geweldig. Ja, ja, ja. <laughs> Ja, nou, die zingt toch wel vooral, vooral uh, Nederlandstalig, met ja. de muur Madonna, Stof in de wind, Spiegelij. Ja, ja, het zijn allemaal liedjes nou, uit de zestiger en de zeventiger jaren, hè? Ja, dus in die zin ja. past het er wel bij, dat is wel ja. leuk. Ja, ja en, en zo komen er nog een koren uit Eelde, de Eelder Bloemenkoor. ja. En die zingt dan uh, I'm a Believer, yeah. dat is ook wel, uh, wel leuk. Uh, ja. En daarna uh, krijgen we natuurlijk weer een koor wat alleen maar Beatles zingt. Nee, dat valt mee. Volta. Uh, ja. Ik, ik zie alleen maar. Uh, alleen uh, Beatles. Ja, Geen enkel ander ja. nummer. Alleen Beatles. Oh nee, dat is het, Ja, want dat is, het, ja, want dat is, het, het is natuurlijk van Jansen. Ja. Heel ja, ja, goed. Ja. ja. Ik heb het wel gehoord. Ik heb ja. het wel gehoord. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> ja het is inderdaad uh, allemaal uh, Beatles, Beatles, Beatles. Dat valt wel op. Ja, zeker heb het wel voor uh, voor de volgende keer. Maar mensen vinden het gewoon uh, blijkbaar echt toch wel een leuk thema. Ja. ja want ja. We, wij als beachbox zijn ook allemaal verkleed, of tenminste verkleed. We hebben allemaal t-shirt aan met stones of The Beatles. Ja, maar mooie jasjes, en, hè. Uh, en uh, de, ja, degene die, uh, die om tien uur of om half elf echt begonnen. Ja. Met, uh, met, met het uh, toneelstukje ja. ja die waren wel echt heel mooi dat was echt de prep voor zeg maar die zagen ja. zo uit ja, ja. Leuk. ja leuk leuk leuk leuk nou ja. ik ben benieuwd wij komen vandaag toch even kijken Rob hè? jij gaat er ja, toch ook even toe ja natuurlijk wat ertoe? denk jij dan ja weet ik veel weet ja ik weet, ook, ik, weet ik veel. Ja, ja even daar hebben we het, ja, het nog even. niet over gehad nou, Het komt iets vroeger want het is al bij ons is het toch altijd wel erg druk hoor ja. en dan is het zonde als je helemaal buiten staat nou, nee ik was ik was al van plan om uh, rond de klok van half zeven bij jullie te zijn oh. en, uh, en dan wil ik eigenlijk het liefste blijven tot het eind. Kijk, dat uh, doe je goed. Ja, ja toch? Zou ik zou zeggen tot straks. Ja, tot straks. Tot straks, oh. Lena. En dank je wel, hè. Okay. En heel veel plezier ja, daar. Bedankt. Zo is het. Bedankt. Dag, dag. Tot later. Ja, en de bisbopzingers, die gaan uh, zo rond kwart over negen optreden. Klopt, hè, Lena? Ja, dat klopt helemaal. Oké, okay, veel plezier. Hoi. Dank je wel. Dag.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 As it all comes down to the sound, the sound of the wind is whispering. Dolly, hadden we net uh, Lena van Aken uh, aan de telefoon van de ja. Beatspopsingers. Ja. En het uh, draai ik uh, toevallig deze plaat van Dota. Nou, was niet helemaal toevallig hoor. Want <laughs> ik weet dat, uh, dat zij deze plaat vanavond ook gaan doen. Jorahom. Mm. Oh, oké. Okay. Dus vanavond ook uh, gedaan door de singers uit Zandvoort. Jawel, jawel, jawel, jawel, jawel, jawel. Het is er tijd voor. We gaan naar Santropie, oh. naar Albert-Jan Vos. Goedemiddag. Goedemiddag, Dolly. Goedemiddag. Hé, hey, hey, collega en vriend. Wat fijn he? dat de ja. techniek voor niets staat. Dat we toch even van je stemgeluid kunnen genieten deze ja, middag. Ja, dat, dat, dat is geweldig. Maar je moet gewoon vrijwilliger zijn voor CFM. Dan kom je nog eens ergens. He? Ja, zo zie je maar. Ja, aan, helemaal hè? goed. Want uh, <laughs> jij uh, volgt voor ons de vaal de Saint-Tropez. Ja, klopt. Ik ben vanmorgen, uh, vanmorgen zijn we naar Saint-Tropez geweest. Dan uh, nou, moet je je zo voorstellen, dat is de zeeweg, maar dan met mooi weer. Ja, oké. Okay. Uh. <laughs> een en al blik. Maar ja, een ander soort of blik als wij gewend zijn. Maar uh, uh. nog groter, nog duurder. Maar goed, we zijn vorig keer in geweest. Uh. En daar was een uh, zeilwedstrijd aan de gang met historische zeilboten. Nou, ik heb je al een fotootje gestuurd. Het zijn schitterende jachten: zeiljachten en de uh, twee masters, drie masters. En natuurlijk helemaal afgeladen voor een hele Saint-Tropez. Ondanks het slechte weer, uh, toch heel veel mensen op de been in, uh, hier in Zuid-Frankrijk. Ja, ongelooflijk ja. hè. En, uh, en die boter, dat zijn zulke mooie boter die, uh, die daar uh, aanwezig zijn. Voor miljoenen okay. hè, en miljoenen. Ja, ik heb me laten vertellen, dat is een circuit van een aantal boten. Kijk, nu zijn ze in Saint-Tropez, de volgende over twee weken zitten ze in de Caribbean. En dan gaan ze daarheen, dat is gewoon één gro groot rondtrekkend circus, zou je bij me kunnen zeggen. Ja, Oké, okay. zal ik dan, ik heb een voorstel, zal ik dan uh, verslag doen vanaf de Caribbean? Ja, is dat prima. Wat, ja, dan, ben weer, dan ben ik weer terug. Ja, precies. Dat ben, ik, uh... ik, ik weet niet wat de pinningmeester ervan vindt hoor. Maar... Maar, ja, ja, ben, hij hij zou het ongetwijfeld een goed idee vinden, maar dat blijft het bij. Goed idee doen we niets. Dat kan jou krijgen. Ja. Prachtig. Maar twee dagen lang werd er ook niet gevaren, omdat oh. het veel te hard waaide. Okay. En uh, we waren hadden nodige schepen met gebroken masten uh, mm. de haven weer binnen gevaren. Yeah. Maar goed, uh, dus, dat is een beetje jammer. Voor het evenement. Ja. Maar het is prachtig om te zien die oude, je, je kan het een beetje voorstellen, allemaal dezelfde kleding aan, weet je wel. Ja. Zwaar gesponsord door een horlogemerk, waar ik ja. de naam niet meer van weet. Ja, ja, ja, zo maar. duur. En het is wel prachtig om te zien hoor, dat, dat ze die, ook die oude boten in ere houden en onderhouden. En is en dat en... Uh, kan je niet met de organisator daar contact op nemen dat je dat een beetje richting Zand trekt? Nou, ik heb ik ik jullie nu bel om even te informeren over dit geweldige evenement uh, in Frankrijk. Nee, ja, dat snap ik. Nee, maar dat het evenement zelf ook uh, bij ons voor de kust gaat komen. Oh, nou ja, dan heb je de heerswater bij. We hebben toch de heerswaterwater. Ja, dat is in, in Amsterdam de, tegenwoordig. Maar goed, als ja. je hier in de jachthaven rondloopt en je hebt rekenmachine bij je... Ja, dan, dan, dan kom je ook al een heel eind, hè? He? Ja, toch? <laughs> dan, dan kom je één tijger en dan heeft de rekenmachine <laughs> geen geheugen <gehoor> meer. Albert <laughs> Ab Jan, hoe is het met jouw boot, hè? Mijn boot? Ja, hoe is het met jouw boot? Ja, nee, we hebben, uh, twee dagen geleden hebben we gevaren... Maar het was ja, nog vrij onstuimig en de wind stond pal de baai in, ja. dus wij voeren de baai uit ja. en dan heb je het niet in de gaten als je in de haven vaart, dan is het nog redelijk rustig. Ja. Maar zodra je dan de, de hoek om komt, dan krijg je de golven echt, en het zijn geen, geen uh, rolgolven, uh, uh, want ze breken namelijk niet. Ja. Nou, dat is een, een beetje een technisch verhaal, mm -hmm. maar echt op een gegeven moment die hele boot die lag in de lucht en toen Och, klappen jongen. we weer, uh, weer veilig terug op het water. Ja. Dus dat is een vrij onstuimige boottocht. Gelukkig van heb Grimaud. je het overleefd. Ja, we voeren dus van Grimaud naar de haven van ja. ja. Nou, even een rondje gevaren. Ja. En, uh, nee, uh, prachtig allemaal. Geweldige indrukken. Alleen het weer werkt niet mee. Nou ja. Dat is jammer. Ja, dat, daar hebben we nou, geen invloed op. Maar als je aan de bar staat, dan, uh, dan maakt het niet uit. Nee, toch? Nee, <laughs> toch? Daar heb je gelijk in. Hé, hey, Albert-Jan, hoe oud is de oudste boot eigenlijk? Die daar naar nou bezig is? Boot? Ja. Nou, maar, dan moet je terug naar uh, 1920. Sorry. Zo! Jezus, toch? Ja, en echt ook niet gewoon dat metaal boord. nee, koper hè? Ja. De, de, de, de, waar wij de touw omheen de Koper Koperbeslag allemaal. Koper. Dit is poetsen geblazen voor die ja. jongen. Hoor. Ja, maar wel ja. mooi. Als je dit al van dichtbij mag bekijken, ja. het is prachtig. Tuurlijk, ja, kan ik me voorstellen. Hoe lang ja. duurt uh, dit evenement nog? Uh, het is vandaag de laatste dag. De laatste dag? Ja. En uh, morgen uh, gaan wij weer varen, want dan waarschijnlijk het weer wat mooier weer te worden. Mm -mm. Maar dit is vandaag de afsluitende dag. Maar uh, goed, uh, je hoeft hier niet te, in ieder geval niet te verhoren, laat staan, te verdorsten. Goed zo. Uh, de, de inwendige mensen worden, net zoals hier in Zandvoort, goed verzorgd. Mooi. Dus uh, ik kom uh, maandag moe, maar voldaan, weer richting het noorden. Oh, dus je mag er een paar dagen gaan vastplakken uh, van CFM. Ja, ja, ja, ik heb verlengd. Heb je toch goed geregeld? Heb je het toch goed geregeld? Ja. Toch goed geregeld. Ja, en die week daarop moet ik weer voor een documentaire naar Zuid-Spanje. Dus ja, ik ja, doe ja, oké. Jongen, jongen, jongen, je hebt het er maar druk mee, hè? Onze ja, reizende. Gelukkig ben jij dat, Dolly. Ja, zo is het. Maar ik, ik wil jouw baantje ook wel, hoor, van reizende reporter. Ik ben nog steeds razende reporter, maar jij bent reizende reporter. Ja. He, van A naar E. Ja. ja. Ja, ja, Gaan we samen een keer op... op, op, op. Hé, hey, dan kunnen we misschien die Caribiën eruit, eruit trekken hé. Hey? Heel goed. Ja, ik, zal, ik zal vast uh, wat informatie inwinnen. Albert-Jan, heel veel plezier en de groet ook aan Frank. Ja, ik ga weer, uh, onder... het begint weer te regenen hier buiten, dus ik ga weer lekker naar binnen. Nou, aan de rosé. Ik dus, zet uh, mijn zonnebril stop. nog even op en dan komt het helemaal goed. En vergeet je zwemfest niet morgen, hè? Nee, nee mam. Oké. Okay. <laughs> Veel plezier daar overdag en Dat tot Albert de volgende Jan. keer. Doei. Adieu. Hey, oh, ja, oh. hebben we de Beatles gedraaid. De Stone's mogen niet ontbreken. I, no I want them. To. My love goes never to come back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 We zijn ietsje minder te horen in de protestantse kerk dan de Beatles. Maar uiteraard wel uh, ruimschoots vertegenwoordigd, hè? de Beatles versus de Stans. Je hoorde ze met Painted Black. Ja, een plaat die nog in mono was uit die tijd, weet je wel, Tja. Tja, ja, ja, ja. ja. En de voorzitter we even in Saint-Tropez. We vliegen all over the world bij CFM. We gaan nog even naar het uh, voetbal terug. Twee tal wedstrijden vandaag uh, gespeeld... Zandvoort 1, die nam het vandaag uh, uit op tegen Jos Graafsgafsmeer. Uh, Graafs en uh, de eindstad van die wedstrijd is geworden 0-3. Dus een mooie overwinning voor uh, SV Zandvoort. Die hebben vandaag met 3-0 gewonnen. Eh, gefeliciteerd. Uh, en de veteranen 1, ze gingen ze lekker tegen Overbos. Stonden met 2-0 voor. Toen werd het uiteindelijk 2-2. En de eindstand van die wedstrijd is geworden 2-4. Hmm. In ieder geval, SVS al voor het één vandaag gewonnen. Mooi. Het is drie overal, vijf tijd voor het dier van de week. Ja, en uh, deze week is dat een poesje. Een hele lieve, leuke en vriendelijke dame. En ze heet Sydney. Is niet echt een damesnaam, maar goed, het hoort nou eenmaal bijder. Ze heeft iets oosters of siamees over zich... met de daarbij behorende miauw... Ze is dus een gezellige babbelaar die een baas zoekt die wel van een praatje houdt. En ze gaat graag naar buiten om de boel te verkennen. Dus een huis met een tuin is voor haar een grote wens. Zwembad erbij? Uh, nou, volgens mij is er geen één poes die daarvan houdt, oh. he, van een zwembad. Dat oh, weet ik niet. Nee joh, nee. Alleen als er vissen in zitten, dan willen ze er nog wel eens naar omkijken. Uh, ze heeft wel mogelijk last van FORL. En wat is dat nou? Dat is een progressieve aandoening van het gebit. En dat betekent dat ze in de toekomst regelmatig door een dierenarts bekeken zal moeten worden. om te zien hoe het met haar gebit gaat. Nou, het kan zijn dat in de toekomst haar hele gebit getrokken moet worden. En omdat dat kostbaar is, zoekt Sydney een baas die dat financieel kan en wil bekostigen. Nou, ze heeft een heerlijke koppie. Ze heeft prachtige ogen. Ze heeft een schitterende vacht. En als u haar ziet, nou, dan heeft u zomaar kans dat u voor haar valt. Nou, en wilt u dat zelf bekijken? Kom dan snel langs om kennis te maken met Sydney of een van de andere asielpoezen natuurlijk. U kunt daarvoor terecht. In het dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5... daar zit ze te wachten op u... En uh, zij zijn daar geopend van maandag tot en met zaterdag... van 11 uur s ochtends tot 4 uur s middags. U kunt natuurlijk ook altijd eventjes bellen. En dat kan via telefoonnummer 571338. x 8 En u kunt natuurlijk ook even via het internet alvast een kijkje nemen... via www.dierentehuiskennemerland.nl En meer informatie vind je ook op de ZFM-app...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 Van Clean Bennett en Extra Ordinary bij CFM Sanford op zaterdag. Even een sportupdate. We volgen de halve finale van het, uh, het volleybal. De dames tegen Turkije. De derde set uh, is inmiddels aan de, aan de gang. En twee sets gewonnen door Nederland. Zo zien we het graag. En verder hebben we het ook uh, al voetbal gehad. De wedstrijd uh, Jos Watergraafsmeer tegen SV Sanford. We noemden een eindstand van 0 tegen 3. Niet helemaal correct... Maar uh, wees niet bang hoor. Nee, het is alleen maar beter geworden zelfs. Het is uiteindelijk geëindigd in een 0-4 winst voor SV Zandvoort. Is dat mooi of niet? Dacht ik wel hè. vanmiddag tussen 2 en 5 bij Soft op zaterdag heel veel aandacht voor de Beatles en de Rolling Stones. Allemaal natuurlijk in verband met Korendag 2015 tot aan 10 uur vanavond in de protestantse kerk. Zeker de moeite waard om nog even een kijkje te gaan nemen. Ja, dan denken we nou, dan draaien we geen Beatles, draaien we geen Rolling Stones, maar draaien we Gary Rafferty's. En wat denk je? Zingen ze weer, hier is een Rolling Stone in die plaats. <laughs> Word je, er, word je er weer mee geconfronteerd, Over toeval uh, gesproken. Over toeval gesproken. Het, je ontloopt nee, het niet. Dat nee, hè? dat blijkt maar weer. <laughs> Eerst even kijken, de halve finale. Hoe staat het daarmee? Ja, nou, die, die begint toch steeds iets duidelijker te worden... alhoewel het blijft toch wel erg spannend... want ze zijn akelig uh, dicht bij elkaar als het gaat om, om uh, de punten die ze binnenslepen. Maar toch is al tot twee keer aan toe de set voor Nederland geweest... En uh, binnen de derde set staat het nu 14-9 voor onze Hollandse oh. dames. Ja, het is echt uh, waanzinnig en het publiek uh, zit nu even rustig... maar zo af en toe gaan ze toch helemaal uit hun dak, hoor. Ja, dan zie je ze zwaaien en doen en uh, dus erg spannend, erg spannend. Ja, ik zie jou met een uh, stapel nieuws uh, voor je. Heb je nog een uh, bericht? Nou ja, wat, wat natuurlijk ook heel bijzonder is aan het komende weekend... En uh, dat mogen we natuurlijk absoluut niet vergeten. Het is dierendag, hè? 4 oktober. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Dus dan uh, gaan we allemaal aan onze viervoeters denken. <laughs> en er komt net maar Fred maar... binnen. Ja, <laughs> we hebben het over dierendag. komt Fred binnen. Nou, dat is toch ook wat? Hè? <laughs> onze, onze trouwe zaterdaghond, zeg maar. <laughs> Goedemiddag. Nee, maar het is natuurlijk, uh, Dierendag is in Nederland ontzettend populair. En uh, 4 oktober staat uh, de dierenwinkel uh, uh, bij de Dobie en de Dierendokters... tussen 10 en 12 staat er dan voor alle honden een ontbijtje klaar. Nou, hoe hmm. vind je dat? Lekker. En dan is er ook een fotograaf. Die kan ook mooie foto's van je, van je liefste hond maken. En uh, er is plaats voor 50 honden. Dus uh, als u uw hond mee wilt laten doen, moet u wel heel snel zijn. Want er zijn inschrijfformulieren verkrijgbaar bij Dobie en bij de dierendokters. Dus niet vergeten, morgen dierendag. Nee, ja, lekkere pluik voor de even hond. Even je huisdier verwinnen, gewoon ja, doen. mooie niet muis vergeten. voor de poes. Ja, heel goed. Hey, did you to see the most beautiful girl?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 en walk down on me. Tell her I'm sorry. Tell her my baby. Oh, hey, ding is zeker, uh, Dolly. Ja? Nee. Toeval bestaat niet. Nee, zo nee, is nee, het. Nee, nee. nee, Ik bedoel, uh, je draait een nummer: The Most Beautiful Curl. Ja, en, en dan gaat naar naar ineens Lena de telefoon. Haak. En ja. wie is dat? Ja, Lena. Nou, kijk, ja, ik voel al dat je me riep. Ja, precies. Ja, ja. Ah. Heel goed, heel goed. Ja, iemand Lena, zingt voor me. <laughs> nog steeds eh, bij uh, Korendag uh, aanwezig. Hoe is ja, de sfeer ik, daar? Ik, ik, nou, ja, het sfeer is fantastisch. Het uh, blijft volle bak. En ik, de koren, het is wel leuk. Ik zit bij de jassen en de, en de, en de spullen. Dus op het moment dat een koor uh, klaar is met zingen, komen ze dus allemaal heel enthousiast, komen ze dan hun spullen ophalen. Yeah. En dan zie je de rode koontjes en oh. zo en iedereen elkaar omhelzen van oh, wat ja, heerlijk. Is, is leuk om te om te zien en om te ja. horen. En iedereen krijgt na afloop, iedereen, het koor krijgt na afloop ook een, um, ja, een, een, een aandenken. Dus ja. Een soort van gouden plaat. En ja. daaronder een. Um een foto wat uh, gemaakt is tijdens het optreden. Dus Hé, hey, leuk! Ja, dus mensen kunnen, dus het is ook echt een, een, een foto van het optreden hier. Jeetje, dat doen jullie dan dus snel? Ja, en sommigen kunnen dat dan niet geloven en die zeggen van, hè? is het van ja. nu? Is dat ja. hier? Nee, nou. maar het is echt zo. Dan, ja, dan oh. vooral, uh, de dames vinden dat altijd heel erg leuk en die gaan er yeah. dan met elkaar mee op de foto. En, oh. ja. Het is uh, leuk om te zien. Ja, want gisteren mochten we dat nog niet verklappen, hè? Wat het aande uh, aandenken was. Maar ik vond het ook uh, zo'n leuk idee, zo'n mooie gouden plaat. Nou, ik He? moet toegeven dat Zingen uh, aan dat die organisatie echt wel heel creatief is, hoor. Ja met het uh, maken, nou, met het, met het maar ook met de, de aandenkers en zo. Ja, en, de... Ja. en de aankleding van het podium vond ik ook erg mooi. Ja, dus dat, ja. Uh, ja dat is wel een compliment waard, hoor. Absoluut, absoluut. Ik uh, maak een hele diepe buiging voor de mensen die dit allemaal bedacht en georganiseerd hebben en hieraan werken. En voor de negende keer alweer, hè? Ja. ja. De negende keer. Ja, jubileum. Ja, ja, ja, zeker weten. Ja, ja. Weet, ja, je, weet je al wat ja. er wat gaat gebeuren volgend jaar? Of is dat nog... Uh, te vroeg. Nee, ik, ik, weet, ik weet dat echt niet. Ik zit ook niet in de organisatie. Oh. Dus ik, ik, maar ik, ik weet het gewoon niet. Maar ja, tien jaar is officieel natuurlijk geen jubileum. Hè. Dat is eigenlijk twaalf ja. jaar. Maar ja, ja, een dubbel lustrum. Twaalf, vier, vier, vier, hè. Ah, joy, ja, Zandvoort, in Zandvoort grijpen ze alles aan... om een feestje van te maken, hoor. Ja, vind ik ook. Dat is waar. Terecht. We gaan het gewoon weer doen. Zo is het. En dan pakken we uit. Kijk, dat horen we graag. En dan uh, hopen dat we erbij kunnen zijn. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Hé, hey, op dit moment een uh, optreden van uh, Rot. Ja. ja hoe is dat? Nou, ze zingen vooral Nederlandstalig, dus dat is weer even wat anders. Maar dat is wel een bevrissing. Ja, dan kan ik me voorstellen dat dat weer eventjes een uh, lekkere break geeft. Ja, en ook de kerk blijft vol, dat is ook wel leuk. Nou, geweldig. Echt fantastisch. Nou ja, dan gaat het nu misschien iets stiller worden in verband met etenstijd, maar ja... Aan de andere kant, als iedereen hoort dat het dan wat stiller is... dan heb je kans dat ze zeggen, daar gaan wij nu. Ja, inderdaad, ja. ja, je weet het niet. Er is nee. een pijl op te trekken. Ja, zo is het ook. Er is een pijl op te trekken, want zo'n nee. koren hebben ook heel veel aanhang. Hè. Mm, klopt. Mensen echt, er komen koren met bussen, dus, dus yeah. ja, uh, als een koor wat eerder is... Ja, die is ja, oh ja. jongens. Is de, is de kerk ook vol. Ja, ja, ja, ja. ja. En het programma ja. duurt nog uh, tot tien uur vanavond. Inderdaad, ja. Ja. Dus wij treden op, om kwart over negen. Ja. En dan uh, hebben we nog de finale met een ander koor uit Hillecom. Ja. Hey. En dan wordt ook één groot feest. En dan, nou. ja, om de tien uur is het afsluiten. Erg leuk. Erg leuk. Wij, uh, wij gaan er, denk ik, uh, voor 99% zeker bij zijn. Kijk, dat We willen van het van. beleven. Ja, hoor. <lacht> Fleur maar mee aan die haren, Welkom. Daar heb je echt alles laten kortwieken. Nee, dat... Uh... <lacht> Ik weet niet ja, waar ik aan sleuren dat moet daar, hoor. je wij afblijven. <laughs> okay. Goedemorgen, we zijn er weer. Ja. Nou, wij ik, ja, gaan ja, je. Ben stil van. Ja, hij, hij, hij <laughs> valt helemaal stil. Nou, dat ja, gebeurt er niet dan vaak. Dan <laughs> Le Lena, heel veel plezier nog daar. Ja. Ja, dankjewel. Oh. En, uh, nou, tot straks zou ik zeggen. Ja, okay, zo, ja zo is goed. het maar net. Alle andere luisteraars, kom gewoon even kijken. Al is maar een kwartiertje. Ik weet zeker dat je denkt van wauw, dat is toch wel erg leuk. Natuurlijk. Het is, is nog maar één keer, hè? Beatles ja. versus Stones. Want daarna komt het niet meer terug. Dan worden het ja. weer andere dingen. Dus ga kijken. Inderdaad. Dankjewel, Dankjewel, Lena. Hey, Lena, bedankt. Veel plezier. Ja, bedankt. Hoi, bedankt. hoi. Bedankt. <laughs> dat was Lena vanuit de protestantse kerk in Zalvoort. Vandaag dus de hele dag, korendag. Om half elf vanmorgen al begonnen, hè? Ja, ja. Ja. Ah. Ja, nou inderdaad, ik zeg net, ik maak een diepe buiging, maar echt, mijn pet gaat af hoor, voor die mensen. het. wat een werk. Nou, zit er voor ook op. Fred, die staat hier te trappelen. kan keihard nog mijn pet weer opzetten. Ja, Fred staat te popelen om het van ons over te nemen. Hij blaft. Ja. En zo meteen gaat hij grommers om vijf uur nog niet weg zijn. Heel veel plezier met Fred. En ja, Volgende week dan is er weer een zandfort op zaterdag. Morgen trouwens geen zandwoord op zondag. Ik oh, dacht even niet. Oh, wat hebben we zondag? Gewoon, Gewoon lekkere, lekkere non-stop muziek. Oh, Oké, okay. nou ja, goed. En uh, ja, dat is ook wel eens lekker hè. Niet dat uh, geabonneerd er tussendoor. Zo is het. Ja. Dankjewel, Dolly. Heel graag gedaan, Rob. Ja. En uh, mensen, nog een fijne avond. Zit u te kijken naar het. Uh, het, Volleyball. Uh, oh, een Volleybal. no <laughs> Oh, 19, jongens, het, uh, het wordt zo spannend Sint weer. nummer oh, man. Mm. Nou, goed. We gaan het afwachten. Zo ik wens het. u nog een fijne zaterdagavond. Straks twee uurtjes met Fred. En uh, morgen ook een fijne weerdag in het weekend. En daar sluit ik me helemaal bij aan. Fijne avond. Dag, dag. When you're on gristle, da, grumble, give a whistle.